Levi van Eck met het NOS-journaal. Volgens Duitsland is de situatie aan de Russisch-Oekraïnse grens... extreem gevaarlijk en zeer zorgwekkend. Dat heeft het Duitse persbureau DPA gehoord in de regeringskringen in Berlijn. Morgen heeft bondskanselier Scholz in Kiev een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Een dag later ontmoet Scholz in Moskou de Russische president Poetin. Hij hoopt met de Russen in gesprek te blijven over het de-escaleren van de situatie... Scholz herhaalde vandaag dat Rusland op harde sancties kan rekenen als het Oekraïne binnenvalt. Het RIVM hield er begin 2020 rekening mee dat het coronavirus zou leiden tot een catastrofe met tienduizenden doden. Blijkt uit stukken die zijn opgevraagd door de NOS en andere media. Het instituut drong bij de overheid aan op het inkopen van zuurstof en medicatie. Naar buiten toe zei het RIVM in die tijd nog dat er geen reden was tot zorg... In een reactie zegt het RIVM nu dat het ging om scenario's en niet om verwachtingen. Voetbalclub FC Spakenburg slaat alarm vanwege geweld door de eigen supporters. De club vreest dat vrijwilligers vertrekken als de bedreigingen en het geweld niet stoppen. Gisteren werd een speler bij een uitwedstrijd door fans aangevallen... omdat hij een overstap naar aartsrivaal IJsselmeervogels heeft aangekondigd. Een bestuurslid van de club kreeg thuis een ijzeren staaf door het raam... En regelmatig zijn er vernielingen en vechtpartijen. Zwitsers hebben in een referendum tegen een verbod op dierproeven gestemd. Een ruime meerderheid van 79 procent stemde tegen zo'n verbod. Bij goedkeuring zou Zwitserland het eerste land ter wereld zijn met een totaalverbod op dierproeven. Naast het dierproevenverbod mochten de Zwitsers over drie andere thema's stemmen. Zo werd er onder meer voor beperking van tabaksreclames gestemd. Het weer. Vanavond en vannacht kan er vooral langs de kust af en toe wat regen vallen. Het wordt een graad of acht. Vanaf morgen wordt het een paar dagen wisselvallig. De temperatuur ligt dan rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vast bij Amsterdam. Want op de A10 Zuid richting de A10 Oost is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt de Nieuwe Meer en knooppunt Amstel staat 4 kilometer... en heb je 20 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht.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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook gehoopend op zaterdag. Zin in Zandvoort... Zandvoort? Yeah! ...is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. Your Sun, Sea and Sand Summer Station. Come oh. 6.9 punt negen doesn't sleep. It's getting darker The weather's getting rough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 goes and you ain't right for sure you turned your back on love for the last Yeah. Dat ik vliegen kon. Jij ja, bent me deeuw aan. Van zand